Eerst het NOS Nieuws van drie uur. Trump afscheid nemen van een belangrijke adviseur. Gary Cohn, de directeur van de Nationale Economische Raad... en daarmee Trumps belangrijkste economische adviseur, stapt op. Cohn geeft geen reden voor zijn vertrek. Maar het is geen geheim dat hij fel tegen de heffingen is... die Trump wil gaan invoeren op buitenland staal en aluminium. Net als andere critici vreest hij dat de heffingen leiden... tot een internationale handelsoorlog. In Papua-Nieuw-Guinea is voor de tweede keer in korte tijd een aardbeving geweest. Een lokale bestuurder zegt tegen persbureau Reuters dat 18 mensen zijn omgekomen. De nieuwe beving had een kracht van 6,7. Door de aardbeving van vorige week, die nog krachtiger was, kwamen volgens het Rode Kruis 67 mensen om het leven. De huizen van meer dan 7000 mensen werden beschadigd of vernietigd. Het land heeft een noodtoestand afgekondigd.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 Bij een filiaal van de Rabobank in Oudenbosch in Brabant... zijn afgelopen weekend kluisjes leeggeroofd. De politie wil niet zeggen hoe de inbraak is gepleegd. Wel is duidelijk dat de inbraak goed is voorbereid... en waarschijnlijk door professionele criminelen is gepleegd. Het is nog niet duidelijk hoeveel de dieven hebben buitgemaakt. Het weer, in het noorden nog wat regen. Vannacht is het tussen de 0 en de 2 graden. Plaatselijk kans op dichte mist... Overdag wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het en Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 G H in my shoes and fancy. TV Side. You better say he by the fireside By the fireside Check it twice Oh, Ooh, Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, Look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do I, I don't, don't like your kingdom case. Case. They, they, they once belonged to me, me. You. You. you Asked me for a place to sleep Locked me out